8 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. Huisartsen toch naar rechter vanwege patiëntendossier. Stichting in de Bres voor gedupeerde obligatiehouders SNS. En Baltimore Ravens winnen Super Bowl. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen... komt opnieuw in verzet tegen het elektronisch patiëntendossier... Het bestuur klaagt de organisatie achter het EPD aan... omdat die gemaakte afspraken niet nakomt. De Belangenvereniging vindt dat patiëntgegevens niet goed genoeg zijn beschermd. Bovendien zou het elektronisch dossier een schending van het beroepsgeheim zijn. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen... had in december al een kort geding aangespannen... maar zag daarvan af, zodat de organisatie achter het EPD... verbeteringen kon doorvoeren. De vernieuwde versie van het elektronisch patiëntendossier... is op 1 januari in gebruik genomen... Dankzij het netwerk van computers kunnen artsen in elkaars dossiers kijken. De activistische aandeelhouder Frans Vaas vecht de rechtmatigheid aan van het onteigenen van achtergestelde obligaties van SNS. Hij richt daartoe de stichting obligatiehouders SNS op, schrijft het FD. Vaas wordt bestuurder van de stichting. Hij heeft zich eerder ingezet voor obligatiehouders van bedrijven als Versatel en Getronics. De stichting gaat de rechtmatigheid van de nationalisatie aanvechten bij de Raad van State. Fase is de tweede die een schadeclaim indient vanwege de nationalisatie van SNS Reaal. De Vereniging van Effectenbezitters maakte vrijdag bekend de onteigening aan te vechten bij de ondernemingskamer. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft zeven uientelers beboet... omdat ze verboden kartelafspraken hebben gemaakt. In totaal krijgen de bedrijven voor ruim 4 miljoen euro aan boetes. De bedrijven spraken in 2009 af om delen van de productie te vernietigen...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 Vorig jaar kostte fraude met de Libor-rente een aantal andere topmensen bij Barclays de kop. Onlangs trad een nieuwe topman aan, Anthony Jenkins, die gaat schoon schip maken. Niger bevestigt dat Franse speciale eenheden een van de grootste uraniummijnen in het land beschermen. De president van het land heeft Franse media gemeld dat de beveiliging rond de mijn in Arliet is verscherpt... na de gijzelingsactie in Algerije. Het Franse bedrijf Areva speelt een belangrijke rol bij de mijnbouw in Niger...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 De Kubanen kunnen door de communistische partij aangewezen kandidaten... voor het nationale en de provinciale parlementen kiezen. President Obama hoopt dat de Amerikaanse scouting ook homo's gaat toelaten. De organisatie stemt daar waarschijnlijk woensdag over. Tot nu toe mogen homoseksuele jongeren geen lid worden... van de Boy Scouts of America. En homoseksuele volwassenen mogen ook geen groepen begeleiden. De scoutingtop wil de nationale regel nu schrappen... Lokale scoutingverenigingen zouden voortaan zelf moeten bepalen hoe ze met homo's omgaan. In een interview met de zender CBS zei Obama dat homoseksuelen dezelfde kansen moeten krijgen als iedereen. De Baltimore Ravens hebben de Super Bowl gewonnen. In de finale van de American Football Competitie won het team met 34-31 van de San Francisco 49ers. De wedstrijd lag aan het begin van de tweede helft zeker een half uur stil. Door een stroomstoring was het licht uitgevallen. Wielrenner Johnny Hogeland is tijdens een training in Spanje zwaar gewond geraakt. Hij reed op een licht dalende weg toen een afslaande auto hem over het hoofd zag en hem schepte. Hogeland ligt op de intensive care van een ziekenhuis. Hij heeft in elk geval een paar ribben gebroken. Vandaag wordt hij verder onderzocht. Hogeland is met zijn team in Spanje voor de Ronde van de Middellandse Zee. Dan weer nog. De dag begint bewolkt en regenachtig. Vanmiddag knapt het op en dan breekt de zon door. Het wordt ongeveer 8 tot 10 graden. De westenwind is eerst matig tot vrij krachtig, later toenemend tot krachtig. En aan zee waait het geregeld hard, windkracht 7. ANEB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. We zien het op de A1, Amersfoort richting Amsterdam... voor het Muidenberg, 6 kilometer fieden. De linkerrijstrook is dicht. In het noorden zijn werkzaamheden op de A7... Heerenveen richting de Afsluitdijk, bij knooppunt Jouren, 4 kilometer fieden. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd aan de oostkant. Tussen de afrit Vodendam en het Watergraafsmeer, 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam, voorknopend Ridderkerk 6 door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En lang is de dagelijkse file op de A50, Arnhem richting Os, voorknopend Ewijk 10 kilometer. Uw klanten zijn steeds meer gewend. U levert alles precies op tijd. Maar u weet nu al dat het morgen nog sneller moet.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat zo uitleggen... waarom 52 scholen het predicaat excellent gaan krijgen vandaag. En huisartsen stappen naar de rechter in een uiterste poging... de komst van het elektronisch patiëntendossier te voorkomen. De organisatie achter dat dossier reageert zo dadelijk. En over SNS Reaal is het laatste woord nog lang niet gezegd. Er is vooral veel boosheid over het inzetten van belastinggeld... de toezicht en de bonussen. Alles wat juridisch mogelijk is uh, inzetten om uh, te proberen te verhalen... op bestuurders... Vandaag Tweede Kamerlid Nijboer, want uh, duidelijk zal er toch iemand moeten bloeden. Maar wie en hoe? Nou, als het aan uh, een kamermeerderheid ligt, worden de oud-bestuurders van SNS Reaal hard aangepakt voor het debakel dat zij veroorzaakten. Afgelopen vrijdag nam de staat de bankverzekeraar over, onteigende, nationaliseerde en daarmee werd een dreigend faillissement voorkomen. Kosten 3,7 miljard euro. Minister Dijsselbloem gaat nu kijken welke mogelijkheden hij heeft... om bijvoorbeeld uitgekeerde bonussen aan de SNS-top terug te vorderen... vanwege wanbeleid. Nou, Dat zou wel eens lastig kunnen worden, zei hij zelf al in Buitenhof. Het stuit mij ook geweldig tegen de borst... dat mensen grote salarissen en in het verleden ook bonussen ja. hebben gehad... en feitelijk een goed bedrijf in groot gevaar hebben gebracht. We hebben nu wetgeving waarbij je eerder uitgekeerde bonussen kunt terughalen... maar die ligt pas bij de Eerste Kamer... En die kan ik dus gewoon nog niet benutten. Ja. Dus ik deel de frustratie die iedereen daarbij voelt zeer. Ik zou heel graag bonussen uit die eerdere periode terughalen. Okay. Maar ik heb de instrumenten nog niet. En daar gaan we over praten met uh, Huub Willems. Hij is oud-voorzitter van de ondernemingskamer. En nog altijd lid daarvan van dit onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam. Waar geschillen in vennootschappen worden beoordeeld. Daarnaast is hij ook nog bijzonder hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Gronings. Groningen. Meneer Willems, goedemorgen. Dag, goedemorgen. De minister zegt, ik heb de instrumenten niet. Klopt dat? Heeft hij gelijk? Uh, wat hij zei, dat klopt in ieder geval. Uh, de lastig, de staat, heeft de aandelen gekocht. Ik begrijp uit de krant daar niet voor betaald... omdat de staat zegt, de aandelen zijn niks waard... Uh, dan heb je dus geen schade, omdat je aandelen gekocht hebt. De schade die komt inderdaad indirect bij de belastingbetaler als de tekorten moeten worden betaald. Uh, en die schade is destijds gelopen door de aandeelhouders die nu onteigend worden. Maar daar gaat de minister dan weer niet over. Dus uh, hij heeft wel gelijk dat het niet zo makkelijk is als iedereen wel zegt. Mm, waar zouden er eventueel mogelijkheden liggen... Oh, nee. uh, nou ja, in de eerste plaats toch de, de aandeelhouders die gedupeerd zijn... doordat zij hun waarde kwijt zijn geraakt. Uh, ja. En ik heb ook al begrepen dat de VEB-vereniging effectenbezitters... heeft aangekondigd uh, alle juridische middelen daarvoor in te zetten. Er zijn grofweg twee mogelijkheden. De ene is dat bestuurders worden aangesproken vanwege onbehoorlijk bestuur. En dat zou dan tot schade hebben geleid van die aandeelhouders. Dat is dan voor een gewone civiele procedure, die overigens jaren en jaren kan duren. En ook niet zo makkelijk is. En de tweede is de omweg via een ondernemingskamerprocedure, enquêteprocedure dat uh, gevraagd wordt om vastgesteld uh, te krijgen dat er van, zoals het heet, wanbeleid sprake is geweest. En uh, Wat je dan vaak ziet is dat als dat wordt vastgesteld, dat dat dan de opstap is naar de aansprakelijkheidsprocedure. Oké, okay, en dat is interessant hè meneer Willems, wat is dat um, in uw verleden uh, makkelijk aangetoond geweest? Uh, dat, wanbestuur? dat heeft zich met grote regelmaat voorgedaan. Een oude en beroemde zaak van wat langer geleden is de Ogem affaire zoals dat heet. Maar tegenwoordig speelt dat nog in feite ook in de rechtszalen in de fortis uh, aangelegenheid. Er is een enquête geweest als wanbeleid. Vastgesteld. En in, in, bij de gewone civiele rechters, zoals dat heet, uh, in Utrecht... en nog een hoger beroep bij het Hof in Amsterdam... loopt de aansprakelijkheidsprocedure tegen de oud-commissaris uh, en bestuurders. Ja, en val, vallen dit soort dingen niet altijd te weerleggen... door te zeggen van ja, aandeelhouden is een vorm van risico nemen. Jawel. En dat is binnen de grenzen van wel dat er behoorlijk bestuurd wordt. Ik weet niet hoe dat zit natuurlijk. Iedereen praat er overigens ook nu weer erg makkelijk over. Dat er toen allerlei dingen zijn gedaan die uh, dagelijk niet zouden kunnen zien, dat weet ik niet. Maar uh, uh, die looprisico, lijkt zich het gewone economische risico, bijvoorbeeld onverwachte crisis. Maar als je on, eh, onverantwoorde beslissingen hebt genomen als bestuurder bijvoorbeeld... Of verkeerde eh, informatie hebt gegeven. Of verkeerde informatie hebt gegeven, dat is heel iets anders. Dat is, zoals het heet in het jargon, eh, onbehoorlijk bestuur. En nee. voor onbehoorlijk bestuur en bestuurders aan te spreken. Maar is dat niet heel lastig, juist in deze zaak? Want bijvoorbeeld de Nederlandse Bank heeft ook al gezegd... ja, het was misschien nu achteraf met de kennis van nu destijds niet goed... om uh, de vastgoedinvestering van SNS goed te keuren in 2006. Nogmaals achteraf gezien, uh, dat, ja. zou, dat zou natuurlijk ook voor de topbestuurders een, een reden kunnen zijn... Om om te zeggen, ja, zie je, dat was, dat was toen gewoon voor ons ja, ook goed een in te Er zijn schrijven. verschillende manieren om daar tegenaan te kijken. De ene is, uh, wijsheid achteraf heeft iedereen. Ja. Um, als je achteraf kunt zeggen dat had je misschien niet moeten doen, dat, dat is natuurlijk niet een verwijt. Maar u zei, wat u net zei, was de mededeling dat ook achteraf door de bank wordt vastgesteld dat ook toen het onverstandig beleid was. En dat is wel de maatstaf. Maar als dat het geval is, en dat moet inderdaad worden vastgesteld, dat ook toen, naar de maatstaven van toen, laat ik zeggen, redelijke besturen dat niet gedaan zouden hebben. En als je dat hebt vastgesteld, dan is dat onbehoorlijk bestuur. Denkt u dat dat in deze mo moeilijk vast te stellen zal zijn? Nee, dat weet ik niet. Maar daar zijn die procedures eh, eigenlijk ja. zo geschikt voor. Met name die enquêteprocedure, die heeft ja, tot, tot object het onderzoek van wat er is gebeurd. En de analyse van de beslissingen van toen. En daaruit komt dan dat het oordeel, ja, dat was toen al verkeerd. Of dat je ze moet zeggen. Nou, toen had je dat wel kunnen doen. Ook al blijkt achteraf dat het verkeerd is geweest. En de bonus nog even, meneer Willems, tot slot. Uh, het is natuurlijk voor de etalage, maar wel belangrijk voor het gevoel. Ja. Uh, de minister zegt al, ja, het lastig. Wetgeving ligt nog bij de Eerste ja. Kamer. Clawback. Um, ja. ja, die ja. mensen hebben, hebben in principe geen regels overtreden, natuurlijk. Nee, dat zegt hij niet. Uh, hij zegt dat hij die nieuwe wet niet kan aanbellen nee, omdat precies. die er nog niet is. Dat zeg, maar maar ze zijn niet strafrechtelijk te vervolgen. Wat zegt u? Ze zijn niet strafrechtelijk te vervolgen, bedoel ik. Nee, de callback is geen strafrechtelijke aangelegenheid. Nee. Nee, dat klopt. maar Dat is ook gewoon terughalen van, van betaalde salarissen, ja. zeg maar... omdat het onverdiend is. Ja, dus, eh, dus dat, dat kan ook niet. Pieter, eh, en dat er fraude zou zijn gepleegd... dat heeft tot nu toe nog niemand, geloof ik, beweerd. Nee, nee wat hij zegt is... Eh, er is een mogelijkheid om bonussen terug te halen... als achteraf blijkt dat die onverantwoord zijn geweest... omdat er succes er niet was... op grond waarvan die zijn betaald. Maar die wet is er nog niet. En daar heeft hij gelijk in. Maar ik zou eraan toe willen voegen... zelfs als die wet nu wel door de Eerste Kamer zou komen... dan is daarmee ook nog niet gezegd dat die terugwerkend kracht heeft, want dat zou dan ook nog in orde moeten zijn. En dat is niet erg gebruikelijk, dat wetten met terugwerkende kracht iets gaan invoeren wat toen niet bestond. Wat dacht u vrijdag toen u het hoorde, meneer Willems? Waarover? Nou, over SNS en de nationalisatie. Ja, een heel klein beetje meer van hetzelfde uit die tijd. Ja. Weet u, er is toch in de jaren 96 enzovoort zijn er toch allerlei, laat ik zeggen, beslissingen genomen die voor de betrokkenen een maatje te groot waren. Uh, er is vrij makkelijk uh, toen van alles gedaan waar je misschien toen al wel een vraag tegenbij zou kunnen zeggen. Maar wat je er precies van moet vinden, dat, dat is dan nou toch eigenlijk iets wat je beter kunt zeggen als dat onderzoek is geweest. Want dan komen al die feiten ja. op tafel. Ik ben benieuwd. Meneer Willems, dank dat u ons even Ik te op. woord wilde staan vanochtend. Graag gedaan. Kwart over acht, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Huisartsen met een eigen praktijk die hebben het wel gehad... met het elektronisch patiëntendossier, het EPD. Ze stappen nu zelfs naar de rechter... nadat eerder al gedreigd werd met een kort geding. Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen klaagt de organisatie achter het EPD aan... omdat afspraken niet worden nagekomen, zegt bestuurlid Herman Suigies omdat eigenlijk gebleken is dat onze bezwaren... die wij in het, de dagvaarding bij het kort geding... Eh, de VZVZ VZ, eh, en later in een brief nog eens naar voren hebben gebracht... eigenlijk niet op gereageerd wordt of alleen op gereageerd wordt van... ja, we gaan toch gewoon zo door. Nou, Edwin Velsel, bestuurslid van VZVZ... VZ, organisatie achter het elektronisch patiëntendossier. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat helemaal niet in op de bezwaren van de huisartsen. Hoe komt dat? Ik wil even iets duidelijk maken. De Vereniging houdende Huisartsen die is staat ongeveer voor 10% van de huisartsen. Ja, oh, u en... neemt ze eigenlijk helemaal niet serieus, begrijp ik. Nee, 90% nee. van de huisartsen is aangesloten bij de LHV. En de LHV is een van de partijen die uh, de oprichter is van de VZVZ. En daar luisteren wij dus heel goed naar. Ja, dus maar ik begrijp, zegt u, nou, zegt u nou eigenlijk dat, dat u 10% van de huisartsen niet serieus neemt? Nee, ik zeg dat alle huisartsen die aangesloten zijn met het LSP, die nemen we serieus. En de VPH die is niet eens met het LSP. En dan zeg ik gewoon, nou, dan moet je niet aansluiten. Je hoeft het niet te gebruiken. Nee. Maar het, het voelt... Nogmaals, u gaat dus niet in op de kritiek van deze vereniging? De, deze vereniging heeft een aantal opmerkingen. We, gaan, we luisteren naar alle kritiek in de maatschappij. En dat vertalen we naar een, uh, telkens nieuwe versies van het systeem. Dus je zult zien dat het systeem telkens uh, verbetert en... en uh, uitgebreider wordt. Oké, okay, dus heeft heeft wel wat gedaan... met de kritiek van de praktijkhoudende huisarts. Wij luisteren zeker naar hun kritiek. Ze hebben een aantal punten... Uh, waarvan ik zeg, van nou, dat zit al in het systeem. We vragen bijvoorbeeld al onze patiënten om toestemming. Dat mm -hmm. was in het vorige systeem niet zo. Uh, nu worden patiënten van tevoren om toestemming gevraagd. dat is een van de dingen die nu in het systeem zitten. Ja, ze maken zich zorgen, uh, meneer Velzel, over de privacy natuurlijk. Hè. Maar, maar goed, ze hebben nu toch besloten een uh, uh, kort geding aan te spannen. Is dat een tegenvaller voor u? Nee, ze hadden in december al een kort geding aangespannen. Dat hebben ze ingetrokken. En ze beginnen nu een bodemprocedure, zoals dat heet... Ja. Maar nogmaals, het voelt een beetje als een rechtszaak tegen de HEMA... omdat je de rookkost niet lekker vindt. Uh, want deze huisartsen hoeven helemaal niet aan te sluiten bij ons systeem. Dus ik snap zelf het nut van zo'n rechtszaak niet in. Uh, maar we zien dat met vertrouwen tegemoet. Nou oh ja, misschien willen ze het ook wel goed regelen. Zijn ze op zich niet tegen zo'n systeem, maar willen ze een systeem dat goed geregeld is. Daar kan ik me iets bij voorstellen namelijk. Ja, dat, dat is ook heel terecht. En wij toetsen ons systeem aan alle wetten en we hebben het ook voorgelegd aan het college bescherming persoonsgegevens... die, het, die geen risico's ziet in hoe wij het systeem nu opzetten. Mm -hmm. Dus wij voldoen nu aan alle regels en alle, aan alle toezichthouders. En we hebben een, een verenigingsstructuur waar huisartsen, maar ook patiënten, eh, apothekers eh, in deelnemen... ...waar uh, we elk jaar beslissen wat voor nieuwe dingen we het jaar erop doen. Dus ja. da daar kunnen deze huizen gewoon hun wensen in uh, brengen en dan worden, die, uh, dan worden die verwerkt. Maar dat is een probleem, hè? De, de patiënt uh, die maar soms een briefje voor zijn neus krijgt... wil u meedoen ja of nee? Dat vinden ze veel te sumier. Hebben ze daar niet gelijk in? Er is uitgebreid uh, voorlichtingsmateriaal uh, door ons opgesteld, ook door de LHV. Ja. En dat wordt ook gebruikt. En dat is, dat is zeer uitgebreid materiaal. Wat zij eigenlijk zeggen, dat hun collega's dat niet gebruiken. Nou, dat vind ik nogal een uitspraak. Ik denk dat hun collega's die met het systeem werken... hun patiënten voorzien van goede informatie. Nou, nou hoe schat u uiteindelijk het gebruik in? Want uh, we hebben vorige week al vernomen dat de huisarts in Amsterdam... verbonden met de landelijke huisartsenvereniging uh, zich tegen dit patiëntendossier uitspreken... Gaat u zich langzaamaan geen zorgen maken over het uitrollen van het hele project? Um, u, u weet misschien ook wat inmiddels de patiënten in Amsterdam daarvan vinden. Die hebben een brief gestuurd naar de uh, besturen in Amsterdam... van hoe ze het in hun hoofd halen om um, hun patiënten uh, deze keuze te onthouden. Heel belangrijk in dit systeem is dat patiënten kunnen kiezen of ze meedoen. En het is een beetje merkwaardig dat een huisarts voor de patiënt kiest of de patiënt wel of niet zijn gegevens beschikbaar kan stellen. Dus uh, het, ik verwacht dat het gros van de huisartsen, en dat zien we ook, dat die uh, mee zal doen aan, aan het systeem. Op dit moment is mm -hmm. dus twee derde van de huisartsen is aangesloten op het systeem. En ik zie elke week het aantal patiënten wat toestemming uh, geeft stijgen met 25.000 30, à 30.000. U maakt zich niet zoveel zorgen, begrijp ik. Het moet allemaal zijn tijd hebben, uh, mm -hmm. maar ik geloof dat als we hier gewoon weer aan de slag gaan... en regionaal gegevens gaan uitwisselen waar dat nodig is voor, voor patiënten... en het gaat vooral over chronische patiënten die meer dan zes medicijnen gebruiken... meer dan tien zorg- zien elk jaar. Als we daarvoor kunnen regelen dat okay. de dokter een volledig beeld heeft... dan zal dit langzamerhand groeien. Ja. Edwin Velzel, bestuurder van VZVZ, de organisatie achter het elektronische patiëntendossier. Dank voor de toelichting. Dank u. Dag. Zo dadelijk praten we met staatssecretaris Dekker van Onderwijs over excellente scholen en de wenselijkheid daarvan. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, bij Nand Zwaan. Het is uiteindelijk een wat drukkere ochtendspits geworden en dat komt door het aantal ongelukken. Onder meer op de A1 Amersfoort Amsterdam. 8 kilometer file levert dat op voor Knoop het Muidenberg. De linker is dicht. A7 valt op, Heerenveen richting Groningen. Bij Boer Akker vier kilometer. De linker is dicht. Een eentje op de ring A10. Aan de oostkant tussen de afrit Vodendam en knoopend Watergraafsmeer. Zes kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is negen uh, minuten voor half negen. Joris van der Kerkhof in Rotterdam. Joris, ik begrijp dat als je excellent wil zijn... je niet alleen goed moet kunnen schrijven... maar ook goed moet kunnen rekenen en sporten en aardrijkskunde kunnen doen. Klopt dat? En misschien, wel, ja, misschien ook wel je huiswerk op school kunnen maken. Dat, dat is in ieder geval op uh, de, de afdeling, het filiaal Juliana... van het Christelijk Scholengemeenschap uh, Calvijn in Rotterdam aan de hand. VMBO-T hier, 400 leerlingen. En we lopen door de gangen. Alles schoon, alles netjes, dat scheelt misschien ook wel. Uh, geen jassen die overal uh, neerhangen. En, en stille gangen. En u kijkt hier door de ramen heen naar uh, klaslokalen... en ziet dat het goed is... Ik zie dat uh, de kinderen weer uh, lekker hard aan het werk zijn om hun huiswerk uh, te doen. En zo gaat het hier iedere ochtend van 8 tot 9. En televisie kijken. En ook altijd uh, tijdens de huiswerkcursus even naar het uh, NUS-journaal kijken, inderdaad. En soms naar RTL. En soms naar RTL, dat mag ook. <laughs> uh, die, uh, uh, u hoort in de loop van de dag of dat u een excellente school uh, bent. Uh, de staatssecretaris die zo'n uitzending komt... die kan daar denk ik ook nog niks uh, over zeggen. Of dat u het bent uh, of niet bent. Nou, zijn er een aantal, nou is er een aantal scholen die zich aangemeld hebben... maar lang niet alle scholen uh, hebben dat gedaan. Uh, mevrouw Ledoux van het Koonsom Instituut. Uh, als u dat zo hoort en leest over zo'n... Um, excellente school en je kunt een excellente school worden... zou dat dan eigenlijk niet over alle scholen moeten gaan? Nou, dat zou ik inderdaad wel mooier vinden. Ik vind het wel een, het mooie aan deze... Uh, oplossing die ze nu gekozen hebben, is dat scholen zichzelf kunnen aanmelden en ook punten aan kunnen dragen waar ze zelf heel trots op zijn. Die ze zelf uh, heel goed aan zichzelf vinden. Dat vind ik wel heel positief. Want als je dan wordt en, en je krijgt dat, er wordt daarvoor beloond, dan vind ik dat ook echt mooi als een school dat, uh, dat mag vieren. Maar het lijkt mij logischer om inderdaad voor alle Nederlandse scholen vast te stellen uh, hoe goed ze zijn. Dat doet de inspectie ook. Alleen uh, uh, kent de inspectie nu eigenlijk maar twee categorieën. Je bent of oké okay, of je bent zwak. En in principe zou de inspectie met de Gegevens die ze hebben ook scholen kunnen aanwijzen die uh, bovengemiddeld goed zijn. En als je dat voor alle scholen doet, ja, dan heb je een, een mooier systeem dan, dan dit, denk ik. Maar is het dan niet vooral gericht op punten, punten, punten? En zoals hier gaat het ook nog over heel veel andere zaken die bekeken worden. Dat is waar, maar uh, de inspectie beoordeelt wel alle scholen op dezelfde manier. Dus dan, dan krijg je wel gewoon een oordeel van je bent uh, boven gemiddeld goed. Dat is, dat is fijn voor een school als je dat kunt halen. En dan gaat het volgens dezelfde standaarden. En nu ben je natuurlijk afhankelijk van een jury die gewoon enthousiast kan zijn over bepaalde punten. Maar waarvan je niet precies weet hoe ze dat wegen. En je bent ook afhankelijk van scholen die zichzelf aanmelden. Hè. Het aantal aanmeldingen voor deze uh, mogelijkheid was helemaal niet zo groot. Dus scholen zijn kennelijk helemaal niet zo gewend... om van zichzelf te zeggen, wij zijn heel geweldig. Dat is niet zo Nederlands. Nee, het is misschien niet zo Nederlands. En ik denk dat het voor al die scholen die het ook goed doen... mooi zou zijn als daar ook gewoon een oordeel over werd gegeven. En dat oordeel kun je dan ook geven... als je niet je alleen maar baseert op cijfers? Nou, daar zou de inspectie iets mee moeten. Ze kijken inderdaad in hun systeem wel allemaal naar vaste standaarden. Maar daar zitten ook allerlei beoordelingen bij over hoe de school het doet. Dus dat, dat zou eventueel mee kunnen wegen. Weet u het bijna zeker, dat u het wordt? Nee, ik weet het helemaal niet zeker. Wij hopen dat we het worden. Maar zeker weten doen we het echt niet. Nou, voor de zekerheid toch maar eens even aan de staatssecretaris vragen. Dan gaat u met uw armen zo over elkaar dus even afwachten wat hij ervan zegt. Staatssecretaris Dekker, goedemorgen. Een hele goede morgen. Nou vertelt u het maar, scholengemeenschap Calvijn in Charloos, Rotterdam. Ja, ik, ik ben bang dat ze nog even in spanning nee, moeten blijven zitten. dat hoeft ja. toch niet? U weet jawel, het toch al lang. Jawel, jawel, jawel. Nee, vanmiddag hebben wij een fantastisch mooie feestelijke uitreiking in, uh, in Den Haag. Daar komen de 142 scholen die zich uh, hebben aangemeld en laten beoordelen. En we weten nu al wel dat daar 52 scholen het predicaat excellent krijgen. Maar en. nog niet welke. En naar Charloos? Daar ga ik niks over zeggen. Ja, goed. Dan houden we er al Wat had Charles moeten doen om dat predicaat te krijgen, behalve zich aanmelden? Want dat lijkt me niet zo lastig. Nou, We hebben een deskundige jury gehad die heeft gekeken naar hoe doen scholen het. Uh, en daarbij is aan de ene kant gekeken naar, naar resultaten, hè, dus zeg maar de, de, de cijfers, maar uh, die hebben zich daar ook niet op blind gestaard. Uh -huh. uh, er is ook gekeken van hoe gaat het nou op de school uh, zelf? Wat gebeurt daar nu om ook maatwerk te geven aan. Soms leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben. Maar ook leerlingen die juist uitgedaagd moeten worden. En um, daarom zien we ook dat de scholen die vandaag het predicaat uh, krijgen... dat zijn niet alleen maar de categorale uh, gymnasia. Maar uh, daar zitten ook scholen bij die tegen de klippen op... in moeilijke wijken soms hele goede resultaten weten te boeken. Mm -hmm. Dus u probeert echt op alle vlakken um, te kijken... naar wat zo'n school in de praktijk doet. En u, u rekent ze niet op? af op alleen maar cijfers. Nee, dat maar dat kan dus betekenen dat het gemiddelde wat lager ligt op een school. Dat kan soms. Hè. Als je in een moeilijke wijk zit, in een, in een grote stad... Dan, uh, dan is het natuurlijk minder eenvoudig om hele goede... Uh, centrale eindexamencijfers of CITO-cijfers te halen... dan wanneer je uh, zeg maar in een gegoede buurt woont. Dus daar wordt rekening mee gehouden. Maar wat zegt dat predicaat nou als er 7000 basisscholen in Nederland zijn... 700 middelbare scholen en zich maar 152 hebben aangemeld? Ja, die vraag is mij al een paar keer gesteld deze week. Van is dat niet heel erg weinig? Ja. Uh, het viel ons eigenlijk wel, wel mee. We, hadden, we vonden de opkomst en de aanmelding eigenlijk nog wel heel erg groot... omdat het toch een beetje on-Nederlands is om aan zoiets mee te doen. En ik ben in ieder geval heel erg gelukkig... dat uh, als je nu kijkt naar een thema als uitblinken of excelleren, dat het taboe daar nu wel van af lijkt. Uh, maar gemeengoed is het zeker ook nog niet. Maar waarom zou je je moeten aanmelden voor zoiets? Waarom kijkt u niet gewoon naar het aantal basisscholen in Nederland... en middelbare scholen? Ja, de suggestie die net werd gedaan, daar ben ik het overigens helemaal mee eens. En dat staat ook in het, uh, het regeerakkoord. Als je nu kijkt, de inspectie kijkt... Eigenlijk alleen maar of je niet door het ijs heen zakt. Mm. Dus je zegt, nou, je bent het onderniveau. het onderniveau. Je bent voldoende of je bent zwak of zeer zwak. Maar naar de bovenkant wordt, uh, wordt niet gekeken. En daar willen we verandering in aanbrengen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit hier, het, excellent pre het uh, predicaat excellente scholen, daar nu een voorloper op is. Want hoe we dat gaan doen, hoe we ook die bovenkant in kaart willen gaan brengen. Ja, daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar dat zou op deze manier kunnen, maar ook bijvoorbeeld door de inspectie. Ja, maar waarom heeft u voor dit hiervoor gekozen? Want dit is ja, een beetje te behappen op deze manier. Is, is, is, is 7000 te veel? Nee hoor, dat kan, dat kan uiteindelijk wel. Kijk, de inspectie komt natuurlijk uh, bij alle scholen langs. Ik kijk nu alleen naar de onderkanten. We willen ook kijken van, ja, hoe zit het met de spreiding naar boven toe? Mm -hmm. Hoe zit het niet alleen maar met voldoende scholen... maar ook met scholen die, waarvan je zou kunnen zeggen... nou, die zijn goed, hè, of die zijn excellent. Uh, maar we hebben er voor dit jaar voor gekozen, omdat het ook de eerste keer is... om te zeggen, nou, we vragen een jury om dat te doen. Uh, en dat doen we op basis van aanmelding. En ik denk dat de scholen die vandaag dat predicaat krijgen... ongelooflijk trots mogen zijn. Ja. En wat houdt het dan voor ze in? Want de Algemene Onderwijsbond vindt dat maar niks, die excellente scholen. Ze vrezen, vrezen tweedeling in het onderwijs. Herkent u dat gevaar? Want worden die excellenten nu aan alle kanten gesteund? Nee, absoluut niet. Um, het, het is wel een beetje om de eer. Als uh, uh, excellente school krijg je een predicaat, dat mag je dus ook voeren. Je krijgt een rapport van de jury die zegt wat je allemaal goed hebt gedaan. En ik vind dat we in Nederland een beetje ervan af moeten... dat, dat als je uh, je wil laten voorstaan op kwaliteit... en als je het misschien beter wil doen dan anderen... dan gaat dat niet ten koste van anderen. He? Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat... Uh, uh, door weer wat ruimte te geven voor, uh, voor, voor excellentie, voor uitblinken... dat ook andere scholen stimuleert om, uh, om meer uit zichzelf te halen. Goed, geen zesjes cultuur dus ook meer, eh, meneer Dekker. En eh, eh, aan andere, andere kant, hè? die excellente, die nu 52 of straks 52. Vreest u geen run op die scholen? En al die andere ouders die u dan teleur moet stellen? Of u niet, maar die scholen dan teleur moet stellen. Nou, ik vind dat je als ouder, als je je school toe gaat... heel kritisch moet zijn van uh, naar welke school uh, breng ik uh, mijn zoon of dochter. Uh, en dat er dan ook gekeken wordt naar kwaliteit, vind ik helemaal niet zo gek. Um, nee, maar ze kunnen het natuurlijk... er niet allemaal op, hè? Op die de, twee nee, huizen. nee, nee. En het is ook niet zo dat uh, alleen de scholen die nu het predicaat... excellent zijn, heel erg goed zijn. Dus uh, wat dat betreft wil ik ook tegen ouders zeggen... sta je daar niet op, op blind. Um, maar tegelijkertijd vind ik het wel heel goed... dat deze scholen laten zien dat ze voor zichzelf de lat hoog leggen. Dat ze zich voorstaan op kwaliteit. En dat ze dat ook graag willen laten zien. En dat is helemaal niet zo heel erg raar in Nederland.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 Laat het ons weten op watwiljeveranderen.nl. Dan vertellen wij je hoe je met beleggen echt iets in beweging kunt zetten. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. Niemand wil metershoge telefoonantennes op zijn dak. Maar toch komen ze er. Hoe doen die telecomboeren dat? En is die straling nou wel of niet kankerverwekkend? Vanavond in de Slag om Nederland. Om vijf half negen bij de VPRO op Nederland 2.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 Radio 1, het NOS-journaal. Huisartsen alsnog naar de rechter vanwege het EPD... en uienhandelaren beboet voor kartel half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Dorot Megens. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen... komt opnieuw in verzet tegen het elektronisch patiëntendossier. Gemaakte afspraken zouden niet worden nagekomen. De belangenvereniging vindt dat patiëntgegevens... niet goed genoeg zijn beschermd, zegt bestuurslid Herman Suigies. Wij zijn bang voor veiligheidsrisico's, wij zijn bang voor ons beroepsgeheim. Uh, u moet goed begrijpen, het beroepsgeheim is er niet voor ons, maar is er ten behoeve van de patiënt. Mm -hmm. En ik kan niet garanderen dat mijn beroepsgeheim, CQ de privacy van de patiënt, niet geschonden wordt uh, als ik meedoe aan dit systeem. In december ging een kort geding op de valgreep niet door, zodat de organisatie achter dat EPD verbeteringen kon doorvoeren. De vernieuwde versie van het elektronisch patiëntendossier is 1 januari in gebruik genomen. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft zeven uientelers beboet... omdat ze verboden prijsafspraken hebben gemaakt. In totaal krijgen de bedrijven voor ruim 4 miljoen euro aan boetes. De bedrijven spraken in 2009 af om delen van de productie te vernietigen. Op die manier zou het aanbod worden verkleind... en ze hoopten zo dat de prijs van uien omhoog zou gaan. De NMA kwam het kartel op het spoor na anonieme tips. De president van de Hoge Raad der Nederlanden, Geert Korstens is dat. Die steunt het protest van rechters tegen de hoge werkdruk... Dat doet hij in een open brief in NRC Next. Kostens is bang dat er ongelukken gebeuren als het probleem niet wordt opgelost. Hij zegt dat het aantal zaken dat een rechter behandelt in de afgelopen 28 jaar nauwelijks is veranderd. Maar die zaken zijn wel veel ingewikkelder geworden. Dat komt onder meer door de toename van wetten en regels uit Brussel. Waar rechters rekening mee moeten houden. Kostens pleit voor een snel en een beknopt onafhankelijk onderzoek.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 Het halve stadion zat zonder licht en ook het scorebord deed het dus niet. Volgens het elektriciteitsbedrijf van New Orleans lag de oorzaak van de storing in het stadion. Met het netwerk waren geen problemen, zegt het bedrijf. Als het aan president Obama ligt, moeten de Amerikaanse scoutingverenigingen homoseksuelen gaan toelaten. Tot nu toe mogen homo's geen lid worden. Obama vindt dat homo's dezelfde kansen moeten krijgen als iedereen. De scouts zijn een institution uh, that are. Promoting exposing leadership Scouts geeft jonge mensen kansen en mogelijkheden op leiderschap voor de rest van hun leven. Niemand mag daarvan weerhouden worden, zei Obama in een interview. Afgelopen week lieten de Scouts weten dat ze overwegen om homoseksuelen toe te gaan laten. Woensdag neemt de Amerikaanse organisatie een beslissing. Fidel Castro leeft nog. Bewoners van Cuba konden dat met eigen ogen zien. Castro toonde zich voor het eerst in ruim twee jaar weer in het openbaar. Bracht zijn stem uit bij de Cubaanse verkiezingen. Castro herinnerde de Cubanen eraan dat de revolutie nog steeds een succes is. Dat bewijst 50 jaar geschiedenis, al dus de voormalig Cubaanse leider. 50 jaar. Castro was dat bij het uitbrengen van zijn stem hij 86 inmiddels werd in 2006 ziek en droeg in 2008 de macht over aan zijn broer Raúl. Bij de vorige verkiezingen verscheen hij niet in het openbaar maar stemde hij thuis. Cubanen kunnen door de communistische partij aangewezen kandidaten voor het nationale parlement en de provinciale parlementen kiezen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt rond 7 graden en er waait een matig tot vrij krachtige westenwind. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droog... en vanmiddag is er regelmatige ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 9 graden en de westenwind is matig boven land... en krachtig tot soms hard aan zee. Vanavond en vannacht trekken vanuit het noordwesten buien over het land... en in de nacht wordt de bovenlucht kouder... en daarmee neemt de kans op winterse neerslag toe. Het blijft stevig waaien en daardoor blijft de temperatuur iets boven nul. Ook morgen komt nog een aantal winterse buien voor... Tussen de buien door schijnt af en toe de zon en het wordt circa 6 graden. Maar tijdens een natte sneeuwbui zakt het kwik naar een graad of 2. De wind waait nog steeds uit het westen en is matig tot vrij krachtig boven land tot hard aan zee. En later in de week wordt het nog wat kouder met in de nachten overal vorst en overdag temperaturen maar net boven nul. Zonnige momenten en winterse buien wisselen elkaar af. ADB-verkeersinformatie. Het is al met al een wat drukkere ochtendspits door een aantal ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 12 kilometer file tussen knoopend Eemnes en Muiden. De weg is daar wel weer vrij. A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marum en Leek, 5. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht... En Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar is de dagelijkse file opvallend lang. Tussen Nijkerk en Leusden 12 kilometer. En de A50 valt op van Arnhem naar Os voorknopend Ewijk 10 kilometer. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis. Maar uw CO2-footprint mag nog wel wat stappen zetten.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 Goedemorgen, het is negen uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Belgische kindermoordenaar Mark Dutroux wil graag op verlof met verlof. En dan met een elektronische enkelband. Rechtbank in Brussel uh, buigt zich straks over dit verzoek. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Uh, Joris, ja, wat wordt dat straks voor een zitting bij de rechtbank? Is Dutroux bijvoorbeeld aanwezig? Ja, zeker, zeker. Die zal iedere kans aangrijpen om zijn cel te verlaten. Zo vaak mag dat niet natuurlijk. De, de justitiepaleis in Brussel, daar gaat het gebeuren. Dat is echt een burcht geworden. Honderden extra agenten, hekken uh, overal met een helikopter uh, en een groot gepanzerd escort. Daar komt hij vanuit Nijvelde gevangenis een half uurtje rijden naar het centrum van Brussel. Daar komt hij aan. Strenge beveiligingsmaatregelen natuurlijk. Dutroux is al wel eens ontsnapt en wie weet gaat hij dat vandaag nog een keer proberen. En ze verwachten ook demonstranten die het natuurlijk op Dutroux gemunt hebben. Uh, dus ja, hij moet ook beschermd worden. Wordt er een groot ding hier vandaag. Ja, denk jij dat Dutroux enige kans maakt om vrij te komen? Want er is al veel ophef, hè, überhaupt over deze dag alleen al in België. Ja, enorm. Theoretisch maakt hij een kans. In België is het zo, als je een derde van je straf hebt uitgezeten... dan mag je een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling indienen. Nou ja, Dutroux heeft nu 16,5 jaar vastgezeten. Dat is een derde van zijn straf, dus grijpt hij deze mogelijkheid aan om zo'n verzoek in te dienen. Maar kijk, hij is op het idee gebracht ook door Michel Martin, zijn ex-vrouw, vorig jaar. Die heeft dan een paar keer zo'n verzoek ingediend en is nu uiteindelijk vrij. Dutroux wil nu ook hetzelfde gaan doen... Ja, of de rechters daar een goedkeuring aan zullen geven, dat valt te betwijfelen. Want ja, Dutrouw heeft nog steeds geen spijt. Uh, en en, en ja, alle rapporten, alle studies naar hem, die zeggen deze man mag niet vrijkomen, want hij is eigenlijk niks veranderd. Dus hij gaat het proberen vandaag, maar ja, dat de rechters hem instemmen, die kans lijkt niet zo heel groot. En Dutrouw vindt dat hij het recht heeft hè, om vrij te komen, of in ieder geval op dit bewaakte verlof te gaan. Heeft hij daar gelijk in? Nou ja, hij heeft het recht natuurlijk om het aan te vragen. Zijn advocaat die, uh, zei hier uh, dit weekend ook in een felle discussies op de televisieprogramma's... Belgen, het kan pijnlijk zijn, maar besef je wel, hij heeft rechten. Hij, als iemand anders dit mag doen, mag hij dit ook doen. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Maar ja, tegelijkertijd, waar baseren die rechters zich straks op? Dat zijn twee rapporten... Uh, Eén van een team psychologen en een andere van de gevangenisdirectie. En beide rapporten zijn uiterst negatief. Die zeggen allemaal, het is nog steeds een psychopaat. Ik heb met één van de psychologen gesproken uh, vorige week. Die krijgt nog steeds brieven van hem. Met hele complottheorieën van, uh, van Dutroux over hoe het allemaal echt zit. En dat hij toch echt onschuldig is. Dat hij echt bekommerd is om de toekomst van alle kinderen in de wereld. Dat hij absoluut niks heeft gedaan. Nou ja, kijk, alle bewijzen spreken tegen hem natuurlijk. Hij heeft wel degelijk meisjes vermoord, misbruikt, uh, ontvoerd. Dus... Ja, hij beseft het nog steeds niet. En dat ziet zo'n rechter ook natuurlijk. Dus als ik de rechter zou zijn, zou ik hem niet vrijlaten. Oké, okay, nou. Um, Na van de slachtoffers. Voorheen is het natuurlijk ja, überhaupt, of hij nou vrijkomt of niet, een indrukwekkende dag, kan ik mij zo voorstellen. Komen hmm. zij vandaag? Maar de meeste komen niet omdat ze kwaad zijn. Omdat er eigenlijk niks veranderd is in België sinds Michel Martin vorig jaar werd vrijgelaten en slachtoffers... Worden uitgenodigd, krijgen te horen dat, dat Dutroe zo'n verzoek heeft ingediend. Mogen dan voorwaarden uh, komen, komen eisen aan de rechtbank. Bijvoorbeeld als hij vrijkomt, mag hij niet in de buurt van mijn huis komen. Uh, maar ja, ze worden alleen gehoord. Ze mogen niet in discussie gaan met Dutroe. Ze mogen geen betoog ophouden waarom hij niet uh, vrij zou mogen. Ze mogen niet in beroep gaan. Dus ze vinden dat ze heel beperkt zijn en ze zijn allerlei andere procedures begonnen om te zorgen dat ze meer inspraakrecht. Krijgen. Het meest pijnlijke voor die slachtoffers is vandaag is de eerste keer dat Dutroux zo'n verzoek gaat indienen. Maar hij kan dit vanaf nu ieder jaar gaan doen. Dat zal hij ongetwijfeld gaan doen. Dus ieder jaar krijgen die nabestaanden, krijgen die slachtoffers die nog leven, krijgen hetzelfde weer over zich heen. Goed. Nou, Joost van Bobbe, houdt de zaak vandaag in de gaten in Brussel. Joost, dankjewel. Gaan we gaan naar Mali, want Franse gevechtsvliegtuigen hebben dit weekend zware bombardementen uitgevoerd in het noorden van dat land, in de omgeving van de plaats Kidal vermoed wordt dat opstandelingen zich kunnen hergroeperen... in het gebergte rond het stadje. In Frankrijk is de steun voor de interventie in Mali groot. Hoewel sommigen zich wel afvragen of er misschien ook andere motieven een rol spelen... bij de ingrip van Hollande, zoals belangen in het buurland Niger. Gehaast beent Stéphane Lom door de halen van de grote rechtbank in Parijs. Gedaagd door de Franse kernenergieproducent Areva... Want in een publicatie in december uitte hij de beschuldiging dat Areva steekpenningen zou hebben gegeven aan de regering van het Afrikaanse land Niger. Areva ontkent en eist duizenden euro schadevergoeding. Oui effectivement l'affaire d'aujourd'hui est très importante déjà sur le plan démocratique puisque on va voir si on a le droit encore en France de critiquer l'industrie nucléaire surtout quand elle commet des actes tout à fait répréhensibles. Als hij alvast aan het instuderen is wat hij zo meteen tegen de rechter gaat zeggen. We zullen zien zegt hij of je in onze democratie nog kritiek mag leveren op de nucleaire industrie. En kritiek leveren, dat doet Lom al jaren. Hij is fel tegenstander van kernenergie in Frankrijk. En ongeveer een derde van de uranium in Frankrijk wordt gewonnen in Niger, buurland van Mali. Het land waar Frankrijk binnenviel. En volgens LOM deed Frankrijk dat dus om de uraniumwinning veilig te stellen. Dat viseert dus om de mines d'uranium détenus par Areva au Niger. C'est le pays voisin du Mali, maar la frontière n'existe que sur les cartes. Sur le terrain, c'est le zone. En dat is voor dit uranium, voor de centrales nucléaires françaises, dat Franse a envoyé son armée. slechts een denkbeeldige grens tussen Niger en Mali, zegt LOM. En dus is de interventie begonnen om te voorkomen dat de leverantie van uranium aan Frankrijk verstoord kon worden. Het wordt bestreden door de Franse overheid. President Hollande heeft gezegd dat ingrijpen noodzakelijk was om te voorkomen dat Mali zou worden veroverd door de opstandelingen. Dat Mali een uitvalsbasis kon worden voor terroristen en dat Noord-Mali bevrijd moest worden van het wrede bestuur van de jihadisten. Dit weekend kreeg Hollande een warm onthaal in Mali. Het soutien dat vous geeft is aan de ...dat u uw groot hommage geeft. Bedankt, bepaalde Vive le Mali. Vive la France. Vive l'amitié... ...entre le Mali en la France. Een blijvende vriendschap tussen Frankrijk en Mali... ...zei Hollande in Bamako. Dankbaarheid bij de Malinese bevolking... ...is wat we zien op de Franse televisie. Meneer Lomb, gelooft u er werkelijk niet in... ...dat Frankrijk heeft ingegrepen... ...vanwege die islamisten? Het is evident dat de couverture excellent argument opkomst van moslim extremisten gaf Hollande een perfecte excuus om in te grijpen, zegt Lon. Misschien was de uranium niet de enige reden voor de interventie, concludeert hij. Maar wel eentje die onderbelicht blijft. Lon moet nu toch echt de rechtszaal in. Vijf minuten later staat hij weer buiten. De zaak tegen hem is verdaagd tot 20 december. Om linker maakte de bijdrage. Niger bevestigt inmiddels dat Franse speciale eenheden... een grote uraniummijn in het land beschermen. Volgens de president van Niger is de beveiliging rond de mijn verscherpt... na de gijzelingsactie in Algerije. We horen straks hoe het gaat met Johnny Hogerland. Hij uh, heeft een uh, ernstig ongeluk gehad en ligt in het ziekenhuis. Zo dadelijk meer. Blijf luisteren. Is maar eens eventjes de verkeersinformatie... Het is uh, al met alle wat drukkere ochtendspits, Lara, 55 files. Door een uh, aantal ongelukken is, de, is het extra druk. We zien het op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Marum en Leek 7 kilometer stilstaan. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A12 van Utrecht naar Den Haag tot aan Den Haag 13 kilometer fieden. En de A28 valt op van Zwolle naar Utrecht bij Leusden 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, Johnny Hogeland dus. Tijdens een training in Spanje kwam die in aanraking met een auto. Die zag hem over het hoofd. Renner van Vakant DCM ligt op de Intensive Care met onder meer drie gebroken ribben. Nu aan de telefoon de manager van Vakant DCM, Daan Luiks. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is hij de nacht doorgekomen? Ja, dat, dat weet ik jammer genoeg nog niet. Oh. Het laatste nieuws wat ik heb is half twaalf. Uh, Gerda mocht er pas bij zijn vriendin vanmiddag om één uur. Eerder was ze niet gewenst. Uh, Johnny mag geen telefoon op de intensive care. Uh, Aard Siroud is inmiddels op weg naar het vliegveld. Uh, zodat hij zelf polshoogte kan nemen. En dat we minder afhankelijk zijn uh, van de Spaanse dokter. Uh, uh, u heeft hem ja, niet gesproken neem ik aan? Of u nee, heeft alleen heb... maar over hem, over hem gehoord? Nee, ik heb uh, zijn vriendin gesproken. Uh, Gisterenmiddag al, toen ja. het net gebeurde. Uh, Johnny was echt buiten kennis. Hij wist niet wat er gebeurd was. Uh, zij, had, uh, uh, ja, zij was ter plaatse. Uh, langzaamaan werd het wel helderder. Na, na wat onderzoeken werd hij opgenomen op de intensive care. Uh, ja, en dan, dan wordt het contact moeilijk. Mm. Uh, maar uh, ja, dat gaan we proberen zelf op te lossen door gewoon mensen daar te stationeren. Maar u heeft ook nog geen contact gehad met artsen, bijvoorbeeld? Jawel, onze, ja. onze teamarts heeft gisteravond met de arts gesproken. Ehm. Uh, ja, wat ze op dit moment zeker weten is uh, dat hij vier tot vijf gebroken ribben heeft. Um, en ja, hij heeft heel veel pijn aan zijn uh, ruggenwervel. Uh, maar ze kunnen nog niet zeggen wat er nou precies aan de hand is. Uh, en daarnaast uh, ja, uh, is, is er heel veel bloed te zien. En ze weten niet goed waar dat vandaan komt. Dus... In zijn lijf? Of ja. inwendig bedoelt u? Ja, Aha. Dus, dus ze gaan eerst eens kijken wat er nou allemaal aan is. Zijn het gewoon... Uh, uh, ja, blauwe plekken, zeg maar, geworden van, van de knallen van zijn ribben? Ja. Of is er iets anders aan de hand? En ja, voordat we uh, meer weten, uh, moeten we denk ik geen conclusies trekken. En laten eerst de artsen zijn werk maar eens doen. En dan ja. horen we vanmiddag meer. Maar meneer Luijs, even voor de zekerheid, hè, want intensive care, dat klinkt natuurlijk zwaarder. Er is geen gevaar voor zijn leven? Uh, wat, zover wij tot de reden weten, helemaal, helemaal niet. Uh, hij was gewoon bij kennis, Gert, hij heeft ermee kunnen praten. Uh, dus volgens ons niet. Maar ze willen gewoon een oogje in het zeil houden. Omdat ja, hij heeft gewoon een, een, echt een doodsmak gemaakt. De auto heeft hem gewoon vol aangereden. Uh, ja, en dan uh, gebroken ribben. Ja, wat zit er meer achter? Dat, dat weten ze gewoon nee, niet. Nee, nee dat, dat kan ik me voorstellen. Dat, dat, dat daar niet zoveel over te zeggen valt op dit moment. Wat is er gebeurd tijdens die training? U zegt die auto heeft hem vol geraakt. Hoe ging dat dan? Nou, hij reed bergaf. Uh, met een redelijke snelheid, maar niet overdreven. Dus het was geen 80, 90 per uur, maar 50, 60 per uur. Ja. En er is een auto die is afgedraaid en die heeft hem over het hoofd gezien. Dus die um, auto die sloeg af en hij raakte en hij, hem in de flank? Of? Ja, hij raakte hem in de flank. En of Johnny nog uitgeweken is of, of hem uh, toen iets geraakt... of de auto heeft hem geraakt, mm. dat weet ik nog niet. Maar het is in ieder geval een auto die hem over het hoofd heeft gezien... en, en ervoor gezorgd heeft dat Johnny gevallen is. Um, ja, Hij had een, een fikse snelheid, dus, dus uh, ja, de gevolgen zijn al uh, merkbaar. Heeft hij ervaring met aanrijdingen met auto's? Iedereen herinnert zich zijn val in de Tour van 2011... Um, u kunt natuurlijk niet zeggen wanneer hij weer gaat, uh, gaat fietsen. En dat is misschien nu ook even niet het allerbelangrijkste. Maar vreest u ervoor van hoe hij weer op zijn fiets zal stappen? Ja, Johnny heeft eind 2011 de winter na 2012 een hele slechte winter gehad. Uh, het zat heel erg in zijn systeem wat hem was overkomen. En, en alles wat daar rond uh, gebeurde qua publiciteit... maar ook qua gevolgen en qua littekens. 2012 was een moeilijk seizoen, volgens John. Uh, deze winter was hij weer echt goed. We waren op trainingskamp en toen gaf hij voor aan... Ja, hij zat gewoon echt ontspannen en goed in zijn vel. Hij was een van de beste op training. Uh, ja, en, en dan nu weer opnieuw. Dat, dit moet wel een hele grote impact hebben. En hoeveel impact, ja, dat weten we niet. We weten dat hij mentaal toch sterk is. We weten dat hij lichamelijk verschrikkelijk sterk is. Ja, hoe hij er nou weer uitkomt, dat moeten we afwachten. Maar op dit moment... Uh, denk ik dat het belangrijkste is dat hij gewoon gezond wordt. En wat er dan weer komt, dat zien we dan al. En hoe is het voor het team voor vakantstofleiders? En wat, uh, ja, we hebben nu de val van Hoogeland. We hadden eerder de val van Hoogeland, Marcel zei het al. En, en natuurlijk die vreselijke val ook van Wout Poels. Het moet, het moet ook heel vervelend voor u als, als ploeg zijn. Ja, ik heb het al meerdere keren gezegd. De afgelopen dagen, normaal zijn het schaafvonden... En in het ergste geval een je in het sleutelbeen. Mm. En dan is het een operatie en binnen 10 of 14 dagen zit je terug op de fiets. En op een of andere manier hebben wij de pech... Uh, dat, dat het bij ons heel ernstig is. Uh, Vorig jaar, Wout Poels, was het natuurlijk dramatisch. Uh, en, en dit gaat wel een klein beetje dezelfde kant op. Ja, ook veel gebroken soort... ribben, hè, Wout Poels. Ja, hij had gebroken ribben en zijn nier was uh, gebarst. Uh, mild was gebarst. Dus ja. dat, was, dat was ook verschrikkelijk. Terwijl daar 90 man op, op de grond lag, uh, was Wout Poels het ergste. Uh, Tenminste, als je dan een erg kunt praten, hij, hij is het langs in het ziekenhuis gebleven. Mm. Uh, en nu, nu Johnny weer, ja, daar kun je natuurlijk gewoon allemaal niks aan doen. Het zijn incidenten, uh, het zijn allemaal zaken die van buitenaf worden toegebracht. Uh, bij Johnny twee keer een auto. dus mm. uh, Johnny is denk ik een van de voorzichtigste renners in het peloton, want het is gewoon een angsthaas. En, en, en dit neemt absoluut geen risico. Het is geen sprinter of zo. Hij is heel voorzichtig. En, en ja, hem overkomt dit twee keer. Dus ja, wat je eraan kunt doen, ik, ik zou het niet weten. Als iemand tips heeft, hoor ik het graag. Ja. Nou, wij hopen dat u snel contact krijgt uh, met Johnny Hogeland, ja, en dat meer worden, te weten ja. komt. Dank u wel. Dan Luiks van ja. Vakant Soleil, DCN. Zeven minuten voor negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Flevoland, Utrecht en Noord-Holland moeten samen één grote provincie worden. Staat in het regeerakkoord. Maar hoe moet dat er in de praktijk aan uit gaan zien? Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken komt vandaag naar Noord-Holland... om te praten met statenleden... en ook met de commissaris van de koningin van Noord-Holland, Johan Remkes. Goedemorgen, meneer Remkes. Goedemorgen, Wat meer vindt... in het bijzonder op met het College van Gedeputeerde Staten. Ook nog, ja. Nou, iedereen vertegenwoordigt aan die, ja, ro die, die ronde tafel, meneer Remkes. Kunt u al een oordeel geven over de plannen van Plasterk? Kijk, uh, wij zitten er heel zakelijk en constructief in. Uh, het openbaar bestuur is geen doel. Het openbaar bestuur is ervoor dat de publieke taken op een fatsoenlijke en goedkope manier uitgevoerd worden. Mm -hmm. En dat is voor ons in de kern ook de meetlat langs wij de voorstelling van de minister beoordelen. Hij zal ons dus moeten overtuigen. Het college heeft een aantal uh, randvoorwaarden aangegeven... Uh, wat iets te maken heeft met uh, minister Toon aan dat het binnenlands bestuur ook uh, daadwerkelijk goedkoper wordt. Dat het beter wordt, sneller en slagvaardiger... Uh, ook dat uh, een aantal dingen, uh, bijvoorbeeld uh, uh, infrastructuur, uh, bijvoorbeeld het Groene Hart, wat aan deze provincie grenst, dat dat allemaal beter vanuit één hand aangestuurd kan worden. En tot dusver heb ik die wat meer diepgravende beschouwingen van de minister nog niet gehoord. Dus wij zijn vol verwachting dat hij vanochtend met dat verhaal welkomt. Aha, want u staat, wat dat betreft, zegt u, meneer Remkes, open voor um, eventuele argumenten om te komen tot één grote provincie in de Randstad? Ja, zakelijk, maar de minister moet ons overtuigen. Mm, mm, mm. Daar klinkt toch wat um, terughoudendheid in door. Ja, maar dat is natuurlijk niet, uh, niet vreemd. Dit is een hele grote, sinds 1840 eigenlijk de grootste reorganisatie in het Binnenlands Bestuur. Mm -hmm. En wij zullen ook in de richting van onze eigen mensen, burgers en bedrijven, duidelijk moeten maken waarom dit plaatsvindt. U moet het kunnen uitleggen? Uh, ja, nou, ja, vanzelfsprekend. Uh, en besturen op de tast... Uh, is wat mij betreft volstrekt onvoldoende. Mm. Maar, meneer Remkes, Noord-Holland heeft al vaak, vaker wel aangegeven... wel samen in ieder geval met Utrecht te willen. Dus er is over nagedacht hoe het dan zou moeten... en hoe het slagvaardiger, goedkoper en sneller kan. Hoe dan? Wat, wat ja, moet de minister creëren he, van voorwaarden? Ja, dat moet, dat moet de minister dus aangeven. Ja, maar u wij, kijk, weet dat toch hebben, al wel? Kijk, wij hebben dit niet bedacht. De minister heeft dit bedacht en de minister zal ons dus moeten overtuigen. Ik maar u weet kunt, u kunt toch meedenken, meneer Remkes? Nee, dat zijn wij ook bereid. Wij zullen vanmorgen tegen de minister zeggen... u moet een business case opstellen. U moet aan de voorkant duidelijk maken wat in termen van financiën... wat in termen van aantallen medewerkers uh, de voordelen zijn. En wij zijn bereid om voor de opstelling daarvan met u mee te denken. Wij zullen u informatie opleveren, we willen daarbij betrokken zijn... Ook weer diezelfde zakelijke openhouding. Ja, ja. Zijn er specifieke zaken waar u zich druk over maakt nu? Waarvan u denkt, nou, dat zou wel eens niet goed kunnen gaan als we met z'n allen samen gaan. Uh, de schaal kan te groot zijn, wat een aantal fusies uh, in het binnenlands bestuur, maar ook in, het, uh, in de semi-publieke sector natuurlijk wel duidelijk hebben gemaakt, ja. dat het soms helemaal niet goedkoper wordt, maar dat het duurder wordt. Uh, en dat is nou precies wat ik wil voorkomen. En waar het gaat om bijvoorbeeld de belastingtarieven. Ja, Noord-Holland heeft de laagste tarieven. En dat zal dus ook uitgangspunt moeten zijn. Begin 2015 moet het hele proces achter de rug zijn. Als wij u zo beluisteren, meneer Emkes, dan komt dat wel eens krap worden. Nou ja, dat ligt aan de minister. Ik ga ervan uit dat er op binnenlandse zaken gewoon de laatste maanden hardop is nagedacht. Hard is gewerkt. En dat men die zaken dus op de rij heeft. Ik ga ervan uit dat de minister goed voorbereid, goed onderbouwd met een duidelijk, beargumenteerd verhaal komt. Juist. Nou, u krijgt het zo te horen, meneer Remkes. Uh, wij wensen u een vruchtbaar overleg. Uh, uh, ik hoop dat met u. Goed zo, en dan horen we ervan. Dank u wel. Zo is het. Ja, tot ziens. Dan meneer Remkes.